9 uur, Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. Bij zelfmoordaanslagen gisteren in Afghanistan zijn geen vijf, maar in totaal acht ISAF-militairen om het leven gekomen. Volgens de NAVO was gisteren een van de bloedigste dagen voor het bondgenootschap in Afghanistan. Gisteren kwamen bij een aanslag in het oosten vijf ISAF-militairen om het leven. Ook vijf Afghaanse militairen werden gedood. Bij een andere zelfmoordaanslag in het zuiden vielen nog eens drie buitenlandse militairen. Het aantal buitenlandse militairen dat deze maand daarbij aanslagen om het leven is gekomen... komt daarmee op 23. De Cubaanse president Raul Castro wil de ambtstermijn van politici beperken. Op belangrijke posities zouden politici voortaan maximaal twee termijnen van vijf jaar mogen uitzitten... zei de president op de eerste dag van het congres van de Communistische Partij van Cuba. Volgens de 79-jarige Raúl Castro zitten er te weinig jongeren op belangrijke politieke posities. Zijn broer Fidel Castro is nu 84...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 Het weer wordt vrij zonnig met vanmiddag in het binnenland stapelwolken en een kleine kans op een bui. Maximum temperatuur 19 graden. Dit was het NOS Journaal. En ik zei net uh, dat het de meest diervriendelijke ei een chocoladeei is. Daar, dat zal de kip met mij eens zijn. Maar het meest biologisch en duurzame ei is dan natuurlijk wel een biologisch en fairtrade chocoladeei. Het is twee minuten over negen. Welkom bij het tweede uur van Vroege Vogels. We blijven even bij duurzaam, want wie milieubewust leeft... en toch graag vis op het menu heeft staan... hoeft zich niet schuldig te voelen over uitstervende vissoorten en lege zeeën. Zo, we laten even een gepaste stilte vallen... zodat u het nieuws rustig kunt verwerken. Zijn we jarenlang gewaarschuwd voor overbevissing... laten we tong, tonijn en tijgergarnaal braaf liggen... krijg je dit... De sombere voorspellingen dat rond 2050 de visgronden braak liggen... als we op dezelfde voet verder gaan, zijn schromelijk overdreven. Tenminste, dat beweert de Amerikaanse hoogleraar... water- en visserijwetenschappen Ray Hilborn in de New York Times. Het artikel is overgenomen door veel internationale en ook Nederlandse kranten. De kop zal veel visliefhebbers wel aanspreken. Schuldgevoel bij vis eten niet nodig. Volgens Hilborn is er weinig verband tussen de vangst en het aantal vissen dat rondzwemt. Bovendien lijkt het visbestand zich wereldwijd te stabiliseren. Zijn visie staat haaks op dat van bijvoorbeeld de Verenigde Naties. Die zeggen dat als er niet direct wordt ingegrepen... er over 40 jaar geen eetbare vis meer in de oceaan zwemt. Ook Greenpeace waarschuwt voor lege zeeën. Maar welk wetenschappelijk onderzoek is nu daadwerkelijk het neusje van de zalm? Als milieubewust consument krap je je nog eens achter de oren bij het lezen van zo'n artikel. Daar sta je dan in de supermarkt met je goede gedrag en je viswijzer. Wij van Vroege Vogels adviseren, doe eens een dagje vlees, nog vis. Gebruik vooral uw gezond verstand en bedenk dat in de krant van vandaag... morgen de vis wordt verpakt. Dat was een finale. Ja, het slotdeel je uit je de... Gaan, Kijk, <laughs> Janine uh, wordt helemaal opgeronden. Ja. Want uh, Bart Knols komt uh, binnen, uh, de muggenman met wie wij straks uh, gaan praten. Het slotdeel hoorde u uit de Carmen Fantasy... voor violenorkest van de Spaanse meester violist Pablo Martín Militón de Sarasate. Zo. zo laat, zo laat, we ja, het bij. of niet? Ja. Schoon genoeg van kernenergie. Een paar duizend demonstranten tegen kernenergie waren gisteren bij die manifestatie op de Dam. Om een oproep te doen aan het kabinet om borselen te sluiten en geen nieuwe kerncentrale in Nederland te bouwen. Henny Radstaak stofte zijn butten af en was gistermiddag bij de manifestatie. Het woord is aan. Volgens! Alleen die zon, dat is de veilige kerncentrale. Een echte kerncentrale zoals we die zelf bouwen. ...heeft problemen. Problemen die gaan onze menselijke pet te boven. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid nemen over kernafval over 200 jaar of 10.000 jaar. Hoe moet je dat in godsnaam doen? Weer de Rijk van Waisa, zeg maar de anti-kernenergiebeweging in Nederland. Ik zie duizenden mensen hier op de Dam met uh, hetzelfde logo wat jij bij je t-shirt hebt. Dat zonnetje uit de jaren zeventig. Het is dus alsof de tijden herleven. Ja, dat is mooi om te zien. Uh, je ziet het natuurlijk wereldwijd. Dat is altijd heel erg leuk. Een feest van herkenning. Maar nu eindelijk ook weer op de Dam, inderdaad. Op een paar dagen na is het 25 jaar na Tsjernobyl. Ja, dat is natuurlijk bizar dat het allemaal zo samenkomt. We hadden echt nooit gedacht... We zijn natuurlijk ook bezig met die herdenking van Tsjernobyl en dan komt Fukushima daar gewoon nog bij. Het is zo verschrikkelijk wat daar nu gebeurt en het moet ook niet de aandacht voor Tsjernobyl weer helemaal wegdrukken. Want ook daar is de situatie nog heel schrijnend. Maar het is, ja goed, uh, helaas helpt het dan wel om mensen in beweging te krijgen, zo werkt dat. Als je Harrisburg erbij pakt, dan zou je kunnen zeggen één keer in de tien jaar hebben wij nu een nucleaire ramp. Ja, dat betekent dat al die berekeningen van eens in een miljoen jaar of eens in een honderdduizend jaar gewoon op de helling moeten. We hebben nu 30 jaar hebben we drie kernsmelten gehad. Dat betekent dus dat je er heel goed naar, naar moet gaan kijken. Dat, dat klopt dus gewoon niet. Het gebeurt veel vaker dan ze denken. En dat is erg genoeg. En dat betekent eigenlijk nou één ding: dat je gewoon moet stoppen met kernenergie. We kunnen zonder atoomstroom. En nu gaan we heel hard lawaai maken, met z'n allen. We zeggen even met z'n allen die hele belangrijke zin van vandaag. Komt ie aan, kom maar! Van en nog één keer! van kernenergie! Nog een keer! Schoon <laughs> genoeg van kernenergie! Ik schat zo'n 2000 mensen verzameld hier op de Dam voor het paleis. Ouderwets met spandoeken en borden. Kernenergie doet onze kinderen niet aan. En de politiek is ook goed vertegenwoordigd. Heel veel groene ballonnen van GroenLinks, rode van de Partij van de Arbeid en witte met rode opdruk van de SP. We gaan door Marianne Kriemen. En nu we Jolanda Sap en Job Cohen. Het is een prachtig signaal voorzitters van de oppositiepartijen hier staan. Een, uh, het is een helder signaal aan het kabinet dat nu helaas luid en duidelijk heeft aangegeven toch een tweede kerncentrale te willen. Maar dit is een steunbetuiging aan schone energie en de gelegenheid om jullie te vragen wat jullie nu concreet gaan doen aan uh, het uh, tegenhouden van die tweede kerncentrale. Uh, meneer Cohen. Kijk, we krijgen straks in de Tweede Kamer meteen eerste discussies daarover. En het allereerste wat we gaan zeggen, dat is na de ramp in Japan, dat dat eerst goed uitgezocht moet worden. En pas als je de resultaten daarvan hebt, kan je pas een stap gaan zetten. Dat is wat we op dit ogenblik gaan doen, om ervoor te zorgen dat je daarna een meerderheid krijgt. Kan je uitstel en daarna afstel. Nico Heen, de Partij van de Arbeid, heeft uh, altijd gezegd... Van, ...kernenergie is op de lange termijn geen optie. Betekent dat u nog steeds een deurtje openhoudt? Nou ja, kijk... Um, en zeker als je dit nou weer, weer meemaakt wat er in Japan gebeurt... ...je weet dus dat de risico's weliswaar klein zijn... ...maar de gevolgen zo ongelooflijk groot. Dus je moet er alles aan doen om het te voorkomen. En daarom ben ik hier ook. En dus is er tegelijkertijd alle reden om uh, um de urgentie... ...van het zoeken naar alternatieven, om die met grote uh, kracht... Ja, om daar aandacht voor te vragen. Maar tot die tijd zou kernenergie toch wel kunnen? Nou ja, liever nee, wat mij betreft... Nee. We moeten, dat, we moeten dat echt vermijden. Maar dat vraagt dus echt van ons allemaal wat. En dat, nou ja, Diederik Samson en ik hebben vandaag in de Volkskrant een stuk geschreven. U heeft een oproep gedaan? Ja, en we hebben gezegd van laten wij nu, want je ziet in de afgelopen jaren het ene kabinet gaat de ene kant op, het andere kabinet gaat de andere kant op. En op die manier komt er echt het, de alternatieve energie, komt niet, op een, komt niet van de grond in Nederland. Terwijl we dat wel zouden kunnen. En nou ja, we hebben nog één generatie de tijd om het voor elkaar te krijgen. Dus laten we daar nou met elkaar in investeren. En hier in Nederland, dat is het minste wat we kunnen doen, zorgen dat we die alternatieven, dat we die tot ontwikkeling brengen. Dat klinkt mooi, maar hoe krijg je dan een politiek voor elkaar? Dat er dus een lange termijnvisie komt waar de komende 20 jaar niet aan getornd wordt. Nou ja, dat, dat betekent het dus dat je iedereen dus over zijn eigen schaduw moet heen springen. Wij ook. allemaal. En ook wij dan zeggen van nou, dan moet je dus allemaal een stapje zetten. En dan echt proberen om dat voor elkaar te krijgen. Dus u zegt nu, borstelen moet eigenlijk dicht en er komt geen tweede nieuwe kerncentrale? Ja, er moet geen tweede kerncentrale komen, nee. En, en, en, en vooral ook in, in investeren in die alternatieven. Dat moeten we echt doen. De tijd dringt. En daarom, ik vind het zo stom als we dat niet met elkaar kunnen, moeten we gewoon doen. Nou, u bent vast net zo blij als het publiek, mevrouw Sap. Ja, ik vind dit fantastisch nieuws, want dit is voor de eerste keer dat ik de PvdA zo duidelijk hoor zeggen... Nee, die tweede kerncentrale komt er niet. Fantastisch nieuws. Ja, en links zeggen dat al wat langer. Dus dit is echt heel goed nieuws. En laten we nu op de rest gaan meekrijgen. Volgende stap is D66 echt ook zover krijgen. ChristenUnie ver krijgen. En dan zou het wel eens zo kunnen zijn dat we dadelijk in de Eerste Kamer 23 mei... al een meerderheid hebben voor dit standpunt. Joepie! Rijk, nou bemoedigende woorden van de Partij van de Arbeid. Ja, bijzonder. Als het aan de PvdA ligt, komt er geen nieuwe kernstralen. Dat wisten we nog niet, hè? Nee, dat is voor het eerst dat ik het eigenlijk zo duidelijk hoor. En door Cohen op het podium. Dus ja, het lijkt me dat het wel duidelijk is. Hoeveel mensen schat je dat er zijn nu? Op de nou, Dam hier? Ja, ik hoorde van de politie dat hij het op 8000 houdt. 8000? Ja, dat is fantastisch. En je ziet mensen van jong en oud, hè? Alle leeftijden zijn hier ja. vertegenwoordigd. Dat is mooi om te zien. Ja, dat is heel bijzonder. Dat is ontzettend leuk om te zien. Inderdaad veel oude getrouwen, maar ook heel veel jeugd. Veel spandoeken, veel teksten. Ja, het ziet er heel leuk uit ook. Veel vrolijkheid, maar ook stevigheid. Ja, dit is een groep mensen die echt voor gaat zorgen dat de kerstraal er niet komt. Een van de, de mooiere spandoeken of borden, hoe, hoe je het moet noemen, vond ik iemand die gewoon een zonnepaneel omhoog hield. <laughs> ja, duidelijk statement. Ja, dat is waar dan toe moet. Ja, fantastisch. Heel ja, leuk inderdaad. Ja. Schoon genoeg van kernenergie! Schoon genoeg van kernenergie! Schoon genoeg van kernenergie! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh Een populair liedje, de chanson populaire van de Poolse pianocomponist Moritz Moskowski. Uitgevoerd door de pianist Seta Daniel. Het is een Europese primeur. Een proefstation, een soort openluchtlaboratorium. waar de eikenprocessierups van heel dichtbij en van dag tot dag gevolgd kan worden in zijn ontwikkeling. En dat is precies op tijd, want de eerste rupsjes zijn alweer gesignaleerd in Brabant en Limburg. En het grote spuiten om ze weg te krijgen is alweer begonnen. Volgens onderzoekster Sylvia Hellingman moet dat anders. Maar dan moet je wel alles van die beestjes weten. Jeanette Paramoor reisde deze week af naar het hoveniersbedrijf... van Roel Timmerman in Dieverbrug. Daar presenteerde Sylvia Hellingman samen met Arnold van Vliet... van de Natuurkalender het proefstation met gepast trots aan pers en publiek. Kunnen we eigenlijk wel zonder gevaar staan? Ja, nu nog wel. Uh, of een anderhalf maand niet meer. Nou, alleen ingepakt als marsmannetje. <laughs> Dan moet je ze toch even aanwijzen hoor. Want ja, er staan al mensen te turen en te turen. Ze zijn nog heel klein. Hè? Ja. We staan hier bij een klein... Uh... Ja, deze zijn je een slag groter hoor. Oh, kijk, ik kan ik je nog een, kleiner laten zien. Een twijgje en dat zit al helemaal vol met die kleine beestjes. Een paar ja. millimeter groot zijn ze. Ja. En deze is van uh, gemeente Citaart-Geleen. Maar hier heb ik nog kleiner. En wanneer zijn die uitgekomen? Deze zijn uh, zondag uitgekomen. Om moet te voorstellen, die hebben al 2,5 meter uh, gelopen op die kleine pootjes. <laughs> ik geef even een stapje naar achter. Maar is dat nou de, het idee van het proefstation? Dat je ze van zo dichtbij kunt observeren? Ja. Kijk, tot nu toe was het zoiets van... wij gaan de bomen in, we plukken eitjes en dan uh, komt wat eitjes uit. Maar je weet nooit wanneer die afgezet is. Is is altijd een gok. En nu volgen wij deze vlinders exact tot het moment dat die vlinders er zijn, vier ei afgezet worden. En dan ga je gewoon documenteren, eipakketjes zeg maar één, uitgekomen dan en dan. Nou, dan ga je de ontwikkeling. Nou, dan komt het op een gegeven moment dat in september nog een check komt of zij al levensvatbaar zijn. Dan komt de winter. En dan kan je een voorspelling maken. Dat gaat Arnold doen, want het is van de getalen en de fenologie. En dan hebben de gemeentes meteen een tool om efficiënter, goedkoper bezig te zijn met de bestrijding. En voor, behaald voordat wij beschermde vriendensoorten nog in de boom hebben. Oké, okay, ja, Arnold van het Kenniscentrum, eke proces op, hè? Dat is echt een meerwaarde, dat je dat hele proces precies kan volgen. Ja, dat is uniek. Dat kan nergens anders in Europa. Ja, we kunnen het echt ja, ook op ooghoogte allemaal bekijken. Je hoeft niet meer met een uh, moeilijke hoogwerker de boom in. Camera erbij, sta ik in de weg. Ja, je staat tegen dat boompje aan. Je verstoort het natuurlijke gedrag, volgens mij, van ja, hier deze. Zitten, hier zitten ze niet. Maar ja, ik, ik dacht wel toen ik dat hoorde van... Ja, volgens mij moet je een beetje gek worden van die beesten. Hè? Want jullie weten er zoveel van en toch kunnen jullie maar niet tegenhouden. Nee, dat is toch jammer geweest de afgelopen jaar. En daar zit ook wel weer een, een verklaring achter... Met, door die stijgende temperaturen de afgelopen jaar, met name in het voorjaar. Zijn die omstandigheden hier gewoon ideaal uh, geworden voor dat beest? Mm -hmm. En ja, dan is het gewoon niet tegen te houden. Er zijn er gewoon zoveel. En we hebben ook niet de illusie dat we die volledig, dat we de beest uh, kwijtraken. En dat, dat willen we ook verder niet. Het zijn schitterende beesten. Ja. Alleen op de plekken waar ze overlast veroorzaken, daar gaat het ons vooral om. Ja, ja daar moet je toch zorgen dat de mensen daar geen overlast van hebben. Ja, maar er wordt natuurlijk al volop gespoten en dat is dus kennelijk niet voldoende. Dat is niet voldoende en het gebeurt vaak ook uh, op een verkeerd moment. En ja. Ondoordacht. Gaat dat hier ook gebeuren? Spuiten, kijken hoe je ze kunt bestrijden? deze kooi? Ja, nou hier ga ik wel rupsen van hieruit halen. We proeven doen met natuurlijk vijanden, maar dan verwijder ik ze in een andere kooi. Waar moet ik dan aan denken? Aan vogels, aan wespen, nou, weet ik veel? Sluipwespen, sluipvliegen. Je hebt een sluipvlieg bijvoorbeeld die uh, zet zijn eitjes af op de rug van de eikenproces, of voor andere rupsen. Mm -hmm. En die vlees zich weg naar binnen. Het is een heel natuurlijk proces. Nou, maar er zijn meerdere soorten van die sluipvliegen. Nou, dan moeten we even kijken hoe wij die aanwezigheid kunnen stimuleren. Wat is de legvermogen van zo'n beest? Hoe kun je ze behouden? Nou, stel als ik uit de natuur rupsen meeneem, gebeurt wel eens dat er al door de een of andere beest geparasiteerd is. Dan vertroebelt mijn beeld. Dus ik moet eigenlijk een zuiver gekweekte rupsen hebben. En die heb ik hier. Kijk, wat wij eigenlijk willen is dat er veel soorten rijkere bermen en systemen komen in Nederland. Wat je nu ziet, eindeloze rijen met eiken. Mm. Uh, met kale bermen daaronder. Uh, en wat je eigenlijk nodig hebt is bloemrijke bermen uh, en veel gevarieerde uh, lanen. Zodat je veel meer natuurlijke vijanden creëert voor die rupsen. En dat het systeem meer in balans komt. En dan hoef je veel minder acties te ondernemen, te spuiten. En daarmee kan je dus heel veel kosten besparen. Het breekt mijn hart elk jaar eh, dat eh, noodverdwongen, die beestjes, eh, opgezogen worden en verbrand. Of heel bot met een brander. Nou, dat mm. hoeft voor mij niet. Dus als wij via de biodiversiteit natuurlijk vijanden en parasitering kunnen oplossen, dan eh, ben ik er erg blij mee. Mm. Mag ik even? Ja. Jij bent Rol Timmerman, hè? De bomenman, zeg maar. Ja. Ik vind het wel moedig voor jou om hier die beesten moedwillig binnen te halen. Ja, nou, het is een, een onderzoek. En we willen gewoon kijken van, uh, hoe zich dat in uh, dit komend jaar gaat ontwikkelen. Maar ben je niet bang dat uh, die beestjes toch... Ja, dat het is wel een kooi met gaas, maar dat ze ontsnappen? Nee, ze blijven gewoon in de bomen. Ze verliezen straks hun haren. Alleen, ze verliezen alleen aan de haren als ze uh, verstoord worden. Uh, dan straks dan wordt die kooi weer afgesloten. En het is niet de bedoeling dat Jan en alle hier maar zo naar binnen gaat. Nee, sterker niet. nog, ik denk dat je over... Hoorde ik, hè? Anderhalve maand of zo, kun er ook niet meer maar naar binnen. Nee, dan is het... Uh, dan gaan we erin in een speciaal pak... met een overdrukmasker voor, uh, voor het gezicht, zeg maar, ons beschermen. En dan zien we er net als, als, als maanmannetjes. Ja, want ze zitten hier ook al volop in Drenthe, hè? hoorde ik. Ja, je ziet ze oprukken in Stapporst en in Meppel, en het gaat steeds verder naar boven. Ze kunnen ongeveer een kilometer of twintig per jaar verplaatsen, dat motoren. Ja. ja, want jullie spuiten al, maar ja, het beest uh, laat zich niet tegenhouden, hè? Nee, we proberen het beheersbaar te houden. Want waar spuiten jullie mee, bijvoorbeeld? Dat doen we met aaltjes. Aaltjes? aaltjes, dat zijn nematoden, dat zijn levende parasitaire aaltjes. En die uh, spuiten we in de boom. En dan is het belangrijk uh, om te kijken van in wat voor stadium zijn die rupsen nou precies. Dan worden ze aangevreten door die aaltjes en dan gaan ze dood. Oh, dat lijkt me geen prettig gezicht. Nee, nou, maar daar kunt je bij het blote oog niks van zien. Oh. Het is wel zo klein, je kan het alleen maar onder de microscoop zien. Hier, die leider. Ja? Kijk, die leider die gaat niet naar boven. Die bepaalt waar de. Die zit bovenaan? Ja, de voorst is de leider. En waar, hoe word je leider? Arnold, vond jij dat? Nee, <laughs> dat, dat moeten we nog onderzoeken. Oh. Ik nee, denk dat is gewoon is... helemaal. onbekend. Ja? Ja, ik denk dat ze een stof aanmaken die uh, gewoon leiderschap. Hij is ook, als hij onder de microscoop kijkt, een slag groter dan die andere. Maar ik heb, als ik bijvoorbeeld die leider er, eraf zou halen, zijn ze tue, echt twee dagen van slag. er moeten een verkiezingen gehouden worden. Ja, ja dat, wordt, dat is een stamverkiezing. En dan komt, ontstaat er weer eentje. Eerlijk gezegd, hè, als je ze zo ziet, dat zijn eigenlijk wel hele mooie beestjes, vind je niet? Ja, ze zijn schitterend. en Hoe ze samenwerken. Het ziet er ja. heel gestructureerd uit, hè? Maar dat is het ook. Cool, ja, als ja. je ook ziet, in een mooie rij, geordend achter elkaar, op zoek naar lekker eten in die boom. Ja, hier ook. Ze gaan een beetje verder ook bij elkaar zitten, zie je. Hoe komt dat dat uh, zij elkaar ook helpen? Uh, ik heb gisteren nog uh, vannacht nog een uur achter het microscoop gezeten. <laughs> vanwege mijn bevroren pakketje, weet je wel. Dan komen die anderen hen echt versnelden helpen. En dan uh, zit eentje echt met zijn bikje open te maken. De andere zagen, zagen. Ja, ik hoor het al. Jij bent hier volgens mij elke dag te vinden straks. Ja, het moet wel. Want dan is, uh, stel, als iets gebeurt waar we nog niet weten, dan missen we weer wat. Mm -hmm. ja. Dus het moet, het ja. moet. Nou, we laten ze met rust. Ja. We gaan het hok uit. Ja. En die gaat veilig op slot. Ja. Want het is niet de bedoeling dat hier mensen komen, hè? Nee, nee nee, die, nee, want ik heb hier mijn sleutel en een rol heeft de sleutel mm -hmm. en verder niemand. Vanaten onder u herkenden de aanslag van Lavinia Meijer. Zij speelde het eerste deel het rondo lego uit de harpsonate in C-groot van Johan Ladislav Dusek. Dit is het vroege vogels nieuwsoverzicht. 79 hoogleraren hebben zich deze week in een open brief aan het kabinet uitgesproken tegen de forse bezuinigingen op de natuur. Op zeer korte termijn zullen die bezuinigingen de teloorgang betekenen van wat in de afgelopen tientallen jaren zorgvuldig aan natuur is opgebouwd kapitaalvernietiging, schending van internationale afspraken, verlies van biodiversiteit en een verslechtering van de leefomgeving van de mens. Vier redenen om die bezuinigingsplannen terug te draaien. Maar als er dan toch bezuinigd moet worden, dan hebben de hoogleraren een plan klaar liggen. Ze vinden dat er veel beter nagedacht moet worden hoe tegen minder kosten meer natuurresultaat bereikt kan worden. Een van de ondertekenaars van de brief is professor Han Olf van de Rijksuniversiteit Groningen. Er zijn goede mogelijkheden voor. Agrarisch natuurbeheer blijkt bijvoorbeeld lang niet altijd de meest efficiënte manier te zijn om natuurresultaten te boeken. Soms kunnen natuurorganisaties dat veel beter. Ook kun je twee vliegen in één klap slaan. Je kan dan denken aan klimaatbuffers die we toch moeten aanleggen omdat we last hebben van steeds hogere regenval en zeespiegelstijging. En die klimaatbuffers kunnen ook weer een grote rol voor natuur spelen. Ook allerlei mogelijkheden voor innovatie worden niet benut. Op dit moment is er prachtige stappen in het natuurbeheer in kustgebieden... waar met zeegrassen en mosselbanken en oesters bijvoorbeeld erosie wordt voorkomen. En op die manier kun je door inzet van natuurlijke middelen... de kosten van kustverdediging veel lager maken. Ook kan er nagedacht worden over hoe je natuur beter zelfredzaam kan maken... door type natuur te ontwikkelen die minder beheerskosten vragen. Er liggen dus allerlei prachtige mogelijkheden... Voor een beter en efficiënter beheer van middelen die op dit moment niet benut worden. Ja, en komende dinsdag meer over dat agrarische natuurbeheer in Vroege Vogels TV. En woensdag debatteert de Tweede Kamer over het natuurbeleid van het kabinet. Nu maar hopen dat er geluisterd wordt naar deze 79 professoren. Goed nieuws. We moeten veel meer doen aan energie uit zon, wind en water. Dat zei kroonprins Willem-Alexander deze week... tijdens een staatsbezoek aan Duitsland. Volgens de prins heeft de ramp met de Japanse kerncentrales laten zien... dat een veilige en duurzame energieproductie de voorkeur verdient. Vooral de zon heeft de toekomst. Want, zo zegt de prins, om de, om de 30 minuten neemt de aarde voldoende zonlicht op... om de hele wereld een jaar lang van energie te voorzien. Klinkt veelbelovend... Maar, uh, Wim Lex, hoe was het ook alweer? Verbeter de wereld, begin bij jezelf toch? Waar blijven die zonnepanelen op Huis ten Bos en de Eikenhorst? Bedreigde natuur. De olieramp bij het eilandje Nightingale in de zuidelijke Atlantische Oceaan is nog steeds niet voorbij. Vorige maand verging een vrachtschip met soja voor de kust van de eilandengroep Tristan da Cunha. Honderden liters ruwe stookolie verdwenen in zee. Gevolg duizenden met olie besmeurde rotspinguïns en albatrossen. En de angst voor een nog grotere ecologische ramp, een invasie van ratten die op het schip zouden zitten en de vogelpopulaties kunnen bedreigen. Natuurfotograaf Rini van Meurs was deze week op de eilanden. Volgens hem zijn er nog geen ratten ontdekt op Nightingale. Er is langs de kustlijn dan ook flink gestrooid met rattengif. Goed nieuws voor de vogels dus. Maar nu lijkt een ander dier aan de ramp ten onder te gaan. De Tristan da Cunha rotskreeft. Rini van Meurs. Die olie in die tijdzone heeft een enorme invloed op dat stukje marine ecosysteem. En die lobster heeft dat nodig in zijn jonge stadium. En men weet nog niet wat voor invloed dat gaat hebben op de lobsterpopulatie in de toekomst. En ze zijn dat nu, nu zijn ze allerlei monsters aan het nemen, allerlei uh, zeediertjes aan het vangen. En die worden dan uh, onderzocht en dan kijken we verder hoe dat uh, zich verder ontwikkelt. Nou, de lokalen zijn op het moment ook erg druk bezig met het schoonmaken van, uh, van die penguins. Uh, meer dan 3000 pinglings hebben ze gevangen. Gelukkig zijn de meeste pinglings toch weg. Uh, men weet niet of ze vertrokken zijn vanaf het eiland schoon opgesmeurd met olie. Dat zullen we nooit weten. Maar ze hebben dus inmiddels al, al meer dan 3000 pinglings gevangen. Die zijn ze aan het wassen. Uh, daarmee is een Zuid-Afrikaanse organisatie betrokken, de Sankok. En ieder individu op het eiland is daar op het moment uh, mee aan het helpen. We horen Gini van Meurs uh, spreken over de lobster. Uh, dat is dus Tristan da Cunhas voor Rotskreeft. In, in het nieuws. Het kan er wreed aan toe gaan in het liefde. Neem nou de wolfspin in Uruguay. Daar paren de mannetjes uitsluitend met maagdelijke vrouwtjes. Is het spinnenvrouwtje geen maagd meer en al wat ouder, dan wordt ze door het mannetje zelfs opgegeten. Ja. Keihard, die wolfspin. Het is geen kwestie van morele opvattingen trouwens... maar van voedselgebrek, ontdekte wetenschappers. Het is niet de schuld van die man. Het hij kan er niks aan, niks aan doen. Aan het, doen hè, het is doen. maar de vraag hoe hij dan doorheeft dat ze geen maag meer is. Maar goed, dat is een ander verhaal. De wolfspin doet dit voor zover bekend alleen in dus in een voedselarme omgeving. Sterker nog, normaal gesproken eet het vrouwtje het mannetje op naar de paring... want zij is immers groter, Menno. Wie je meer wil weten, het is allemaal te lezen in het wetenschappelijk tijdschrift Biological Journal of the Linnean Society. En Bart Knols, die zit hier al, die gaat ons straks bijpraten over zijn strijd tegen de malaria-mug. Maar jij had ook nog een anekdote over de wolfspin en muggen, toch? Nou, het is geen, geen anekdote. Het, is in, het bestaat echt in Oost-Afrika. je Rond het Victoria Meer heb je een aantal wolfspinnensoorten en die hebben zich gespecialiseerd in het consumeren van malaria-muggen. En per voorkeur zelfs malaria muggen die bloed hebben genomen. En ze kunnen dat gewoon ruiken. Dus ik denk ook in dit geval dat ze, die mannetjes daar in Paraguay... die kunnen ruiken. Die ruiken dus of die vrouwtjes geïnsemineerd zijn, ja of nee. Ja, dus de wolfspin is misschien wel de oplossing van het probleem. Nou, een hele mooie biologische bestrijding heb je dan, hè? Ja, nou, daar spreken we straks over verder met Bart Knols. Een onderzoek. ja. Ja. ja. Oké, okay, de, de Voice of Holland uh, ga je er niet mee winnen. Maar het gaat hier wel degelijk om liedjes van walvissen wel te verstaan. Mannetjes, bultrug, walvissen componeren ieder jaar... een nieuw, liefst pakkend liedje om vrouwtjes mee te imponeren. Elf jaar lang hebben Australische wetenschappers... de bultruggeluiden onderzocht voor de kust van Australië. Zo is te lezen in het wetenschappelijk tijdschrift Current Biology. Gek genoeg zingen de mannetjes in de paartijd allemaal hetzelfde liedje... Waarom dat is, daar hebben de wetenschappers nog geen verklaring voor. Wij vroegen het aan Roen Kastelein, marienbioloog. Heeft hij misschien een idee? Nou, Ik heb wel een uh, idee. Het is zo dat tijdens het baltsgedrag, wat voorafgaat aan het paargedrag, dan moeten de mannetjes zich uh, onderscheiden. Want dan kunnen de vrouwtjes tenminste kiezen van welk type mannetje... van welk vestje het beste bij hen past. Maar als eenmaal de mannetjes dan geselecteerd zijn door de vrouwtjes... Ja, dat de, de genetica dan toch zegt van nou, dan moeten we toch wel zeker weten dat we hier met een bultrug uh, terug te maken hebben. En niet met een een of andere dolfijn. Dus dan komt er toch weer het bekende song die uh, al miljoenen jaren wordt gebruikt naar voren. Om een soort vertrouwen te wekken, om tot echte paring te komen. En dan blijkt ineens heel gewoon te zijn. Ja, dan is het weer het, uh, het, ja, het bekende verhaal van, uh, van altijd. Maar het lijkt mij ook een beetje logisch, want als de songs zo snel zouden veranderen, dus ook de, de, de uiteindelijke... Uh, Paarsong, dan zou je heel snel een andere soortvorming kunnen krijgen. Dus en dan zouden die liedjes heel snel uit elkaar kunnen lopen... en dan zou een bepaald vrouwtje zeggen... nou, dit is helemaal niet meer een mannetje van mijn soort. Einde van het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. Dat is een kort muziekje. Ja, goeie. Dag, zeg, daar schrokken we echt. Wij waren van. nog onder de indruk van dat bultruggeluid, toch? Nou, die bultruggen. Het is trouwens nooit gesignaleerd dat, net zoals die wolfspinnen, dat die bultrug elkaar ook opeten na de paring. <laughs> maar ja, wat er allemaal in die diepzee gebeurt, wie diep weet het. Weet jij wat voor muziekje dit was? Of uh, zullen we hem straks vertellen? Ik denk dat we die straks gaan doen. gaan we naar de tuinreservaten. Welkom in tuinreservaten.nl uh, Ik zou u gelijk maar uit uh, onzekerheid helpen. Het was een, uh, een, een lied van de Spaanse componist Manuel de Falla, wat u net hoorde. En we kregen een mailtje binnen, die uh, gaf ze complimenten aan de nieuwe prestatrice. En die zei, wie zit er toch eigenlijk naast mij nou? Want ze klinkt geweldig, maar daarna Janine Abring, die zit naast mij. Tuinreservaten. Wie een diervriendelijke tuin wil hebben, die denkt bij de inrichting aan vogels en vlinders en amfibieën, libellen en aan zoogdieren. Dat zijn er niet veel in Nederland, niet veel soorten, ja, mollen, egels, eekhoorns, maar ook de vleermuizen horen bij de zoogdieren. En laat 2011 nu net het jaar van de vleermuis zijn. En gisteren ging dat jaar echt van start, want nu is het de tijd van het jaar dat de vleermuizen echt actief zijn. Het is ook warm genoeg voor ze, dus wie de vleermuizen in de tuin wil helpen... die kan daar tot half mei wat voor doen. Bijvoorbeeld een vleermuiskast kopen, maar veel leuker nog, er zelf eentje maken. Op de website tuinreservaten.nl staat een bouwtekening. Joost Huizing kijkt toe hoe Herman Limpens van de zoogdiervereniging aan het zagen is. Dit moet het achterwandje worden. Ja, dat wordt het achterwandje van de vleermuiskast. Wat heeft een vleermuis nodig? Wat voor soort kast om in te slapen, om in te broeden? De vleermuizen die slapen in kasten, krijgen hun jongen in allerlei verblijfplaatsen, spleten en gaten in gebouwen, want die worden ze lekker warm. Maar wij hebben heel veel de neiging om allerlei spleten en gaten in gebouwen dicht te maken. En dan wil een vleermuiskastje wel eens helpen. Vooral voor kleine groepjes vleermuizen. Dus een, een mannetje met zijn paar groep. Vleermuizen leven vaak in kolonies. En zijn dat dan hele grote groepen? Je hebt het nu over één man met een paar vrouwen. Ja, die vrouwtjes. Als je gewoon aan de bebouwde kom denkt, zitten er heel veel dwergvleermuizen. En die leven in kolonieverband. Dat kunnen 250 dieren zijn die niet allemaal op één plek wonen. Dus op één plek wonen er 50, 60 of 100. En dan hebben ze een netwerk van verblijfplaatsen. Maar toch op die ene plek zitten er wel 60 en dat past soms niet in het kleine kastje. Nee. In een gewone Nederlandse stadstuin. Dit is een tuin van, nou, wat is het? 60 vierkante meter? Ja, hier in deze wijk uh, ken ik allerlei mannetjes uh, die rondvliegen en balzen in de herfst. En die zoeken paar plekjes. Wat en... voor soorten? Want we hebben in Nederland, dacht ik, een soort van 18 vleermuizen. Ja, nou, wat, wat hier vooral rondvliegt zijn gewone dwergvleermuizen, laadvliegers. En groot oor kom ik wel eens tegen hier. En andere soorten, ja, dan moet ik de tuin uitlopen naar de, zeg maar, de groenstructuren, direct naast de tuin. Ja, maar in een gewone Nederlandse stad, vier, vijf soorten? Ja, vier, vijf soorten, die, die kunnen wel voorkomen in je tuin. Wat voor eisen stelt een vleermuis aan zijn kast? Nou, er moet een, een smalle ruimte zijn, want hij houdt ervan om zowel rug als buik veilig tegen iets aan te hebben. En wordt ook smal genoeg, zodat concurrenten, koolmeesjes, zeg maar, pimpelmeesjes, dat die er niet in kunnen. Dus dat vindt hij prettig. En dan is het heel mooi als die kast uh, op een warme plek hangt. Op zich werk je met uh, ongeschilderd hout. Met de buitenkant uh, donker schilderen. Ja. Dat is juist weer goed, want dan neemt het meer warmte op. Die vleermuizen, als ze hem ooit vinden, die kast, dan hangen ze tegen de wanden. Moet je daar ook nog speciale hangattributen voor uh, installeren? Nou, als je gewoon ruw gezaagd hout gebruikt... en, en dat inderdaad zo smal hebt, hè, anderhalve centimeter uit elkaar die plankjes... dan kruipen ze daar achterstevoren tussen... En euh, ja, dan zitten ze klem zat. Deze kast die wij nu gaan bouwen, hoeveel kunnen er daarin? In deze kast, dit formaat, ja, daar kun je een, een vleermuis of tien in kwijt. En nou heb ik zelf gierzwaluw nestkassen. Die heb ik moeten lokken, die gierzwaluwen met geluid. Kan je vleermuizen ook lokken? De lokken is ontzettend moeilijk. Er zijn wel mensen die als ze ergens vleermuismest vinden... die smeren dat dan eens aan het landplankje en dergelijke... zodat het ja. in ieder geval goed ruikt. Het zijn zoogdieren, die hebben dus een heel goed reukvermogen. Maar of dat nou echt heel goed helpt... want misschien heb je wel net geur van, van een concurrent... en denkt die daar moet ik helemaal niet zijn. Dus ik denk zelf geduld. Heel veel geduld. Heel veel geduld. Ja, het gaat minder snel dan bij vogels. Dus je moet niet verwachten dat er volgende week iets in zit. Maar het jaar erop... Voor sommige vogels zijn de Nederlandse tuinen bij elkaar van ongelooflijk groot belang. Hoe staat dat met uh, vleermuizen? Wij doen wel allerlei onderzoek in steden. En dat heeft dan meer te maken met sloop en hoe ga je daarmee om en dergelijke. Maar dat valt ontzettend op dat het binnensteedse gebied waar je nauwelijks nog tuinen hebt. dat je daar ook nauwelijks vleermuizen vindt. En zodra je uh, ja, wat dan tuinstad of zoiets heet. of vlak in de buurt van een park zit, dan kan het weer. Dus tuinen in onze dorpen en steden dragen wel degelijk bij. En dus is het ook leuk om ze nog een beetje te helpen? Ja, want we zien wel dat gebouwbewonende soorten... en dan is het vooral de laadvlieger, dat die uh, harder en harder achteruit gaat. En dat heeft onder andere te maken met dat er steeds minder plekken zijn in gebouwen waar die kan wonen. Spouwmuurisolatie goed voor het energiegebruik, maar slecht voor de vleermaat? Ja, dat is een, een heel interessant thema natuurlijk. Vooral die na-isolatie die we zijn aan het doen... Je raakt verblijfplaatsen kwijt en misschien creëren we op dit moment wel hele moderne fossielen, namelijk in piepschuim ingepakte vleermuizen. Daar moeten we echt iets op gaan verzinnen. Maar kan je met deze nieuwe vleermuizenkast, ik geloof niet dat we hem vandaag afkrijgen, maar kan je daarmee iets goed maken? Met deze kleine kasten kun je een klein beetje goed maken. Dus een deel van het netwerk wat de vleermuis gebruikt, en dat zijn dan vooral dus de verblijven voor mannetjes, die help je daarmee. En eh, grote overleermuizen bijvoorbeeld, die gaan in zo'n kast ook nog wel zitten met jongen en paar dieren. Dat, dat kan dus. Maar naast die kleine kasten hebben we gewoon ook voorzieningen nodig die groter zijn en misschien in een muur zijn gebouwd. Daar werken we aan op dit moment om die te ontwikkelen, om een antwoord te hebben op na isolatie bijvoorbeeld. Het is nu in ieder geval zaak om eh, een beetje door te gaan met jouw kast, want het moet waarschijnlijk voor het broedseizoen moet die hangen. Ja, het beste is, zeg maar, want ze beginnen nu wakker te worden. Als je hem nu in april, begin mei hebt hangen, dan hebben ze de tijd om hem te ontdekken. En dan zitten ze misschien tegen de herfst al in. Jij zaagt verder, en dan kan ik nog vertellen dat we een bouwtekening via internet beschikbaar hebben. En dan timmer ik dit zijkantje, dat moet hier, hè? Ja. waren de vrolijke tonen van de zevende horgaarse dans van de Duitse componist Johannes Brahms. Uitgevoerd door het duo Sans Souci. Het is een van de dodelijkste ziektes op de wereld, malaria. Miljoenen mensen raken jaarlijks besmet met dit virus... en vooral jonge kinderen en zwangere vrouwen moeten het ontgelden. En daar moet een einde aan komen, aankomen, vindt uh, entomoloog Bart Knols die deze week uh, begint met de Nederlandse Malaria Stichting. Bart, goedemorgen. Dat um, ja, we hadden het er net al even over. Het is deze week het is maar een soort officieel startschot. Hè? Precies. Je zijn er een paar maanden aan voorbereiden. Um, eerst even over die malaria mug en malaria zelf. Ho hoeveel slachtoffers eist uh, de mug nou? Uh, nou ik heb vanochtend wereldeet... even in de auto, dat ik denk... ik moet even een goede, een goede parallel zoeken. Uh, je moet je voorstellen tot wat er nu in Japan gebeurt is... de tsunami en de aardbeving... Dat heeft Afrika in, in termen van malaria iedere week. Dan krijg je ongeveer een vergelijk. Zo'n ramp. Ja, ja, ja zo en, gigantisch. Ja. Maar het is chronisch. Hè? We zien dat, dat het gaat de hele tijd maar door. Iedere 45 seconden sterft er een kind aan malaria. Maar ja, dat, dat haalt de pers niet meer, want dat, ja, dat gebeurt iedere dag weer opnieuw. En dan is het niet meer interessant. Maar ja. het is er wel, en het is vreselijk natuurlijk. Ja, want de hoeveelheid slachtoffers in Japan heb ik nu niet even direct uh, bij de hand. Maar je zegt, iedere 45 seconden sterft er een kind ja. aan malaria. Dus dat zijn het zijn er 3000 per dag, dan kom je richting de miljoen per jaar. En dan ging ik er eventjes vanuit dat Japan, 20.000 zitten we nu ongeveer. Uh, dus daar heb ik even ja. op gerekend. Ja. Ja. Ja. En het is een beetje, je zegt het al, een beetje een verborgen uh, uh, probleem. Het, het loopt al heel lang en het uh, gaat iedere dag door. En... Het is sluimerend. Ja. En, en nou ja, wat nog erger is, is dat gewoon de, de, de wapens die we hebben... op dit moment, die ingezet worden uh, wereldwijd... die zijn we nog eens een keer aan het verliezen. Als je nou kijkt naar het belangrijkste malaria medicijn op dit moment... dat is enine. Dat komt uit de traditionele Chinese geneeskunde. Ze worden al meer dan 2000 jaar gebruikt. Maar wordt nu op zo'n grote schaal gebruikt... Dat, het, uh, dat we resistentie zien bij parasieten. Dus dan kun je wel eens wel denken: van nou, ik neem medicijnen en dan ga ik weer gezond worden. Maar dat werkt dus niet meer zo goed. En dat gebeurt op dit moment in de grensregio tussen Thailand en Cambodja, waar dat probleem zeer nijpend is. En men is dus zeer bang dat die parasiet op een gegeven moment gewoon gaat ontsnappen uit die regio en terechtkomt in Afrika of Zuid-Amerika. En dan krijg je dus een verspreiding van die resistentie tegen het medicijn, wat eigenlijk nu het laatste goede werkende middel is. Je, er zijn natuurlijk veel mensen die nu luisteren die zelf ooit ge gebackpackt hebben... of dat misschien nog wel eens doen. En die slikken dan uh, larian toch, meen ik. En uh, allemaal van dat soort... Uh, ja, er zijn allerlei medicijnen die je, ja. die je kunt slikken. En dat, dat is natuurlijk het mooie voor ons als reizigers. Wij kunnen wat we noemen profilaxis slikken als we ja. in de tropen zitten. Maar, um, preventief, preventief bedoel ja. je? Preventief, hè? dus dan, dan, dan, uh, dan kun je voorkomen dat je een infectie krijgt uh, na een beet. Maar ja, als je in zo'n malaria-endemisch gebied uh, woont, waar je de hele... Uh, uh, tijd gewoon gebeten wordt door, door malaria, ja dan doe je dat natuurlijk niet. Nee. En dan heb je dus al die problemen. En waarom doe je dat niet? Omdat, het, omdat je je nou ja, het lichaam je doet, ook vergiftigt? Ja, je kunt niet uh, bergen be, uh, pillen blijven slikken. Nee. Zeg en maar. het is onbetaalbaar natuurlijk. Voor de lokale mensen ja. zeker onbetaalbaar. Ja. Dat, ja. De medicijnen die er zijn, die zeg je, daar raakt de parasiet uh, resistent uh, tegen. Uh, hij, uh, hij wordt weerbaar. Ja. Um, een, een, een, een vaccin, bestaat dat? Nee, nog niet. Um, er is nu momenteel een vaccin... Het zogenaamde RTSS-vaccin is ontwikkeld uh, door een hele hoop partijen... waaronder de, de, de farmaceut uh, Glex smith Klein, En die, die zijn dat op dit moment aan het testen in Afrika. Um, en de, de eerste resultaten die laten zien dat het ongeveer 30 tot 60 procent bescherming geeft. Dus het is helaas niet een vaccin zoals het gele koortsvaccin... wat gewoon eigenlijk levenslang bescherming biedt. Hier heb je dus maar een gedeeltelijke bescherming... en zul je dus regelmatig moeten hervaccineren. Nou, dat is de logistiek natuurlijk in Afrika een heel groot probleem. Dus het is goed dat er zoiets aankomt als een vaccin. Maar ik denk dat we als we ons gaan richten op de vector, op de mug die de ziekte overbrengt, dat we wellicht veel verder kunnen komen. Ja. Want hoe wordt die op dit moment bestreden? Op dit moment, ja, dat is in, in Afrika ook wel een, een, een, een beetje een hekelpunt. Um, zeker in een programma als dit, als ik begin te praten over DDT. Nou, dat komt wel vaker he, dan, langs. Hè? Dan, dan ja. zie je dat vaker voorbij komen: de oproeping in het milieu van DDT en de vermeende effecten die, die DDT heeft op organismen in het milieu. Uh, op dit moment wordt er tussen de 3,5 en 4,5 miljoen kilo DDT per jaar verspoten in Afrika alleen al. Dus dat is gigantisch veel. En dan moet je dat eens een keer gaan leggen naast het feit dat we uh, aan kennis... ...jaarlijks meer dan 3000 wetenschappelijke artikelen op het gebied van malaria publiceren. Dus aan de ene kant komt er enorm veel nieuwe kennis. Maar wat er doorstroomt naar de praktijk, om daadwerkelijk gewoon met, met de laarzen in de modder in het veld malaria aan te pakken, ja dan komen we terug bij DDT. Dus daar, daar, daar zit een heel groot gat. En dat is een gat waar de Malaria Stichting ook in gaat springen. Ja, want de... eigenlijk is dat dus grote armoede. We hebben alleen dat enorme uh, DDT-kanon... waarmee we de wereld ook vergiftigen. Kort geleden hadden we het er nog over. Al ja. die chemische middelen komen uiteindelijk in de oceaan terecht... en ja. in dieren die wij eten, in eerste instantie de Inuit... en die vergiftigen zichzelf, dus ja. een soort afvoerput. Nou ja, daarnaast... uh, dus dat DDT moet, dat moet verdwijnen. Ja, dat DDT... Nou ja, Er zijn allerlei initiatieven nu... Uh... Aan de gang waar men probeert om alternatieven voor DDT gewoon op de markt te krijgen. Uh, dat is een, een lange weg. Een, een goed alternatief is een lange weg. Want het moet én goed werken en goedkoop zijn. En uh, het, het, het mag niet uh, vermeende uh, effecten op het milieu hebben. Het moet niet, moet niet ophopen in het milieu, in de voedselketen, noem maar op. Dus om een goed alternatief te vinden is heel erg lastig. En dan zeggen wij van, ja, maar er zijn alternatieven. Er zijn ook in historisch opzicht successen behaald met andere methoden... die je gewoon op dit moment ook weer gewoon opnieuw zou kunnen uitrollen. En dat is ook, daar zeggen we ook als stichting van, we willen nu gewoon... Uh, niet alleen maar gewoon in het Nederlands publiek fondsen gaan werven... en die doorsluizen naar allerlei andere plekken... en, en, en weer klamboetjes, meer klamboetjes ophangen in Afrika. Nee, we zeggen, laten we nu eens nou kijken naar wat echt interessant is om in te investeren... Om te kijken van wat, heeft, wat is haalbaar in de toekomst. En, en vertellen, vertel, wat, wat is dat? Wat bijvoorbeeld, is dat voorbeeld? Biologische bestrijding. Hè? Daar hebben we al, al vaker in het verleden over gesproken. Biologische bestrijding met behulp van schimmelsporen kun je volwassen mieren infecteren. Die mogen die gaan aan een dag of acht tot tien gaan die dood. Um, en en dan, dat is een, een systeem waar eigenlijk nauwelijks resistentie tegen kan ontwikkelen. Omdat in die acht tot tien dagen tijd kan dat vrouwtje, die kan er gewoon eieren afzetten en die kan ze dus blijven voortplanten. Maar normaal als een vrouwtje geïnfecteerd raakt met een malaria-parasiet, heeft ze 10 tot 14 dagen nodig om die parasiet in haar eigen lichaam te ontwikkelen. Dus oude muggenvrouwtjes, dat zijn de gevaarlijke vrouwtjes. Ja. Nou, laat ze maar 10 dagen leven en dan dood. En dan ben je van je malaria-probleem af. Ja, maar er zijn dus krachten in het veld, in de zin van de, de, de chemische industrie. Uh, een aantal partijen die daarmee samenwerken... en die willen eigenlijk liever niet horen van zo'n biologisch... Want die gesprek. willen gewoon DDT produceren en verkopen. Ja, en... Of, and, of andere uh, ja. En de, Dus er is, een lobby. er is een lobby. En hoe breek je door zo'n lobby heen? Dat is door op een gegeven moment gewoon successen... Die uit, uh, die uit de wetenschappelijke hoek komen... om die op te pikken als stichting en die verder te gaan duwen. Ja. Nog heel even, hoe, hoe werkt nou dat? Je zegt schimmel, die, die, hoe komt die schimmel in die, in die mug terecht? Die schimmel die kun je produceren. Ja. Dus die kun je gewoon om mas. In, in, in een kweekruimte kun je ja. die schimmelsporen ja, kweken. Doen we daar mee? En die breng je dan aan in, in de omgeving waar die mug op een gegeven moment zal komen. Dus dat kan binnen het huis zijn. Dat die mug op een gegeven moment landt op, uh, op een wand. En daar zitten dan die, mug, die, die, uh, die schimmelspoortjes op. En die pik ze dan op. Die kleven aan haar. Dan vliegt ze weg. En na een dag of twee begint die, uh, die spoor te ontkiemen. En die groeit dan die mug in. En maakt hem van uit dood. Ja. Nu willen jullie dat systeem uh, gaan testen, toch? Nou, er zijn een aantal dingen waar de stichting zich achter gaat, gaat zetten. En dit is daar één. Hè? Dit is één interessant voorbeeld. We gaan ook naar meer risicovolle, lange termijnprojecten kijken. Bijvoorbeeld, als ik je zeg dat in Afrika... 70 tot 80 procent van de mensen die op een gegeven moment ziek worden... het eerste contactpunt met uh, de medische uh, uh, hulp... is via de traditionele geneeskunde. Mensen gaan dus gewoon naar de witch doctor. Mm -hmm. hè? Ze gaan... Ze gaan liever in het traditionele systeem zoeken naar een oplossing... Kwakzalvers bedoel je? Dan, Kwakzalvers. Dan naar, dan naar de westerse uh, uh, ziekenhuizen, klinieken, enfin, noem maar op. Dat betekent dat ze gaan naar zo'n zo zo kwakzalver zoals je hem dan noemt... Um, krijgen daar iets voorgeschreven wat absoluut niet werkt tegen malaria... worden steeds en steeds zieker... en op het moment dat ze naar het ziekenhuis gaan dan is het vaak te laat. En daardoor hebben ziekenhuizen gewoon heel slecht imago. Want als het ziekenhuis ingaat, dan kom je er gewoon niet meer uit. Ja, ja. Nou, daar is een hele hoop winst te behalen... door op, op een gegeven moment uh, betere voorlichting te geven. Wellicht samen te werken met traditionele genezers. Om te kijken of je samen dat, dat probleem beter kunt gaan aanpakken. Nou, dus je ziet, er zijn sociale kanten van uh, de stichting. Er zijn wetenschappelijke kanten van de stichting. Er zijn bestrijdingskanten van ja. de stichting. En die bestrijding, uh, die spit zich erop toe om die mug uit te roeien. Die vrouwtjes gaan dan dood. Ja. Het uitroeien van een, van een diersoort... Ja, je bent hier bij voorgevolgens Ja, wat dat... betekent dat voor het ja. ecosysteem? Ja, ja. nou, daar is, daar is ook wel internationaal hele discussie over uh, geweest. Als je nu kijkt naar een aantal plekken op de wereld... Hè, waar muggen een belangrijk probleem spelen. En in het voorgesprek hebben we gehad over, uh, over de Antillen, hadden we het. Ja. Nou, daar zitten muggen die brengen knokkelkoorts over, het virus. Um, toen ik daar was, recentelijk, hebben we ook gezegd van... Jij, jongens. Um, die mug die hoort hier helemaal niet thuis. Dit is een invasieve soort. Dat is geen onderdeel van de Arobaanse biodiversiteit. Die is hier gekomen met de slavenhandel in de 17e eeuw... is dat beest vanuit Centraal-Afrika... met de schepen terechtgekomen in de Cariben en heeft zich van daaruit gewoon ja. helemaal verspreid over Centraal- en, en Zuid-Amerika. Ja. Dus er zijn genoeg alternatieven voor de vogels, bijvoorbeeld bedoel jij? Ja, en het is ook eens een keer zo dat dat, ja, dat, dat... dat is een hardnekkig iets dat mensen altijd zeggen... ja, maar die... die uh... Maar zijn vleermuizen die overleven natuurlijk op die muggen? Ja. Nou, er is gekeken naar het dieet van vleermuizen in, uh, in Duitsland in dit geval. Waar men gekeken heeft van. Uh, uh, nou, welk aandeel van dat dieet is nou eigenlijk mug? Nou, dat is bijzonder weinig gebleken. Ja. Okay, dus jij zegt we, we kunnen zonder die mug. Nou, en ja. zeker als je dat afzet tegen de leed en, en de, de ellende die die beesten veroorzaken. Ja, dan is de keuze niet zo moeilijk, denk ik. Oké, okay, Bart Knols. Uh, heel, heel hartelijk bedankt. Veel succes met de, uh, malaria, de Nederlandse Malaria Stichting. Uh, en uh, succes met je, met je, met je onderzoek. stichting.nl we zeggen dat nog maar even. Bart Punt Knols, gemaakt. medisch entomoloog. Uh, Dank je wel. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Vanuit het hele land kregen we meldingen binnen... over het vogeltje met het gouden keeltje. Hij is er weer. Zijn naam is afgeleid van het Germaanse Galan, dat zingen betekent. En nou, dat doet hij ook. Luister maar. Ik spreek met Maria Lodewijk vanuit Koudekerken in Zeeland. Ik heb vanochtend in de Duinen bij Dishoek twee nachtegalen horen zingen. Het Kees Adenburg uit Heemskerk Maandagavond reed ik met mijn racefiets... door het Noord-Hollands Duinreservaat richting de Egmonden wel hoor. De nachtegaal en ik ben van mijn fiets afgestapt en ik heb er onwijs van genoten. Goedemorgen, u spreekt met mevrouw Zijp uit Heilo. Wij hoorden vier nachtegalen op volle sterkte. Het was een pracht oogst. Met Sibold Buikema uit het Lauwersmeergebied. Op deze mooie vroege zondagmorgen 10 april hoorde ik de nachtegaal. En hij was volledig op zang. U spreekt met Verpolder Polder uit Heemskerk. Gister maandag 11 april fietsten we door de duinen tussen uh, Heemskerk en Kastrikum en hoorden tot tweemaal toe een nachtegaal. Dat waren vroege vogels. Dat was de fenolijn. U kunt blijven bellen 035 6711 uh, Op onze site vindt u onze Weidevogels quiz. Onder de winnaars verloten we vijf prachtige boeken van Astrid Kant getiteld Weidevogels. En op rotbeesten.nl kunt u tot woensdag uw stem uitbrengen op uw minst favoriete dier. Erg spannend. En op eerste paasdag maken wij de winnaar bekend. Ziet u iets bijzonders in de natuur? Bel dan de Venolijn dus. Het nummer is net genoemd of stuur een zelfgemaakt filmpje naar onze site voor de televisierubriek Wat Ruist. Dinsdag vroeg Vos TV, vijf voor half acht op Nederland 2. Twee... En zometeen na tienen in OVT het Haagse homoleven. Leven het Haagse homoleven moet ik zeggen van 1730. Instituut Itzada presenteert waar gebeurde en wonderlijke vertellingen. we hebben we dus daar in die straat gestaan en we hebben die jullie die gehaald.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 Dit is Radio 1.